Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense president Zelensky heeft weer van zich laten horen. Hij gaf vanmiddag een update over de situatie in zijn land. Volgens Zelensky heeft het Oekraïense leger de aanval van de Russen tegengehouden. Ook zei hij dat Kiev en nog een paar belangrijke steden nog steeds in handen van Oekraïne zijn. En dat de Russen erop uit zijn om de regering van Oekraïne over te nemen. Hij riep alle vrienden van Oekraïne op om een wapen te komen halen en te helpen het land te verdienen.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 De twee MVV-supporters die gisteren tegen speler Nadjaye van FC Dordrecht racistische dingen hebben geroepen... krijgen een stadionverbod. Je hoort de trainer van FC Dordrecht. Jammer dat we dat voor eerst moeten hebben, want eigenlijk wil je er geen aandacht mee geven. Het is, het is, het is ja, gek van woorden dat in 2020 in de, in de maatschappij waar we nu wonen in Nederland... dat we over dit nog moeten praten. De wedstrijd werd stilgelegd door het geroep van de supporters. Toen de pot weer verder ging, knielden alle spelers op het veld als symbool tegen racisme. En ik ga nog even terug naar de situatie in Oekraïne. Want ook in ons land proberen mensen te helpen. In een aantal steden zijn demonstraties aan de gang of zijn inzamelingsacties afgetrapt. En een groep vrachtwagenchauffeurs probeert nu hun Oekraïense collega's langs de snelweg te helpen. Voedselpakketten delen we uit aan de Oekraïnse chauffeurs. Waarom aan hun? Ja, ze kunnen niet terug naar hun land. Want dan hebben ze de kans dat ze in uh, gevangen worden gestopt. De familie zit daar nog wel, dus dat is een probleem. Een probleem is ook dat ze niet meer bij hun geld kunnen. En uh, daarvoor moeten wij uh, ze ook steunen met deze... Dus wij steunen ze op twee manieren. A, met voedselpakketten. En B, ook dat ze een schouder hebben waar ze tegenaan kunnen leunen... en waar ze ook hun verhaal kwijs kunnen. Het weer lekker zonnig en droog en er staat bijna geen wind. Het is zo'n 8 graden. Vanavond komt het op veel plekken af tot rond het vriespunt. Morgen eerst mist, maar daarna ook weer zon met een graadje of 9. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate.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 We hebben alweer de eerste plaat in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Deze hele zonnige en toch wel in, in de studio in ieder geval warme zaterdagmiddag. De Pasadena's waren dat. A tribute Ride On. Ride On, wat gaan we allemaal doen in dit uur, Albert-Jan? Nou ja, vaste items, vaste luisteraars en kijkers weten natuurlijk precies welke ik bedoel. Uh, we gaan natuurlijk over een tweetal uh, platen uh, uh, pit Report doen. En uh, dat is de afgelopen drie dagen uh, weer volop getraind in Barcelona. Maar ook daar uh, hangt er een, een schemer van de, de oorlog in Oekraïne... hangt boven uh, die race uh, dagen. En met name de Team Haas met een uh, Russische coureur daarin. Maar daarover straks meer uh, tijdens uh, pit Report... Vorige week hadden we Luc in de aanbieding. Uh, die 54 kilo zijn nog steeds in het tehuis. Dus uh, de, iemand die van uh, dat soort honden houdt... is echt een aanrader. Dus ik zou sowieso even op de website kijken... want Luc zit nog in het tehuis. Dit weekend hebben we tijd voor Noortje. Nou, en die is ook niet op het bekje gevallen. Gedicht van de week zijn we uit. Blijft een verrassing. Het heeft natuurlijk wel een beetje met carnaval te maken... maar in ieder geval... Ik heb me bij de keuze neergelegd. Ja, het mot maar, hè. De verantwoordelijkheid in deze valt niet op mijn schouders. Nee, en ook niet op mijn schouders. wel. Nee hoor, bestuur. Oké, in ieder geval pitreport over het tweetal platen. Half vijf het dier van de week. En die luistert naar Noortje. En het gedicht van de dag heeft natuurlijk alles te maken met carnaval. Ja, en jij hebt een hele mooie plaats. Lekker uh, ja bij, uh, bij bij bij de zee en dan op een podium. Ja. dit prachtige nummer zingen. Gabriel Denise is nee. hier. Não Cafézijn pão de queijo. Eu que duvidava do de Tô aprendendo die twijfelde van de moe. Ik die twijfelde Se põe se apaixonei Um beijo, se fala o posso Eu deixo Quando eu já era seu Cafezinho pão de queijo Quer eu que duvidava do amor Het uh, blijft mooi, hè? Ook om uh, te zien op uh, YouTube... Uh, deze uh, Gabriel Denise. Ik zie trouwens dat uh, hij volgers heeft 3,2 miljoen abonnees. Ja. En ik had uh, nog nooit van die uh, beste man gehoord... Tot, totdat uh, jij verleden jaar begon met het uh, draaien van, uh, van ja. die muziek. Uh, was je ja. hem in één keer tegengekomen? of zo. tegengekomen. Heerlijk zomerse ja. muziek. Nou ja, het past wel bij, de, bij, de, bij dit prachtige weer wat we nu hebben. Zeker, en het, zeker. Het verlangen om inderdaad uh, weer richting... Uh, richting zomer te gaan. Ja, wij zitten ook uh, lekker aan, uh, aan de Westkust uh, hier in uh, Zandvoorts. En het nieuwe nummer van uh, One Republic heet ook uh, West Coast. Luister hiernaar. I'm feeling about the West Coast. I'm feeling about the West Coast. About some faces that I don't know. Give me the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear. I've been staring up at the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 line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 Echt een hele nieuwe single, dus binnenkort ga je er nog veel meer van horen. West Coast, inderdaad, uh, One Republic. Hoe klonk ik trouwens, uh, althans, ik niet, maar uh, mijn, uh, mijn radionaam vroeger op de radio. Albert-Jan, nou, ik zal het je laten horen. Rob van der Velden. Dat we doen. FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En daarmee, met Rob van der Velden zijn we toegekomen aan uh, ja, een beetje jeugdsentimenten sentiment. Hè. Uh, aan de Pit Reports. De Formule 1 gaat uh, niet naar Rusland om daar een Grand Prix af te werken. De race in Sochi stond dit jaar gepland op 25 september, maar daar gaat dus een streep door. Donderdag verga Afgelopen donderdag vergaderden uh, de Formule 1-leiding, Oudsportfederatie FIA en de teams met elkaar. En de conclusie is dat het onmogelijk is om een Russische Grand Prix te organiseren onder de huidige omstandigheden, meldt de Formule 1 in een statement. De Formule 1 bezoekt landen over de hele wereld met een positieve visie om mensen en landen bij elkaar te brengen. We kijken naar de ontwikkelingen, ontwikkelingen, ontwikkelingen in de Oekraïne met verdriet, We zijn in shock en hopen op een snelle en vreedzame oplossing voor de huidige situatie. Sinds 2017 is de Russische bank, de VTB, de titelsponsor van een Grand Prix in eigen land. De Russische staat is de grootste aandeelhouder van die firma. Dit jaar zou er voor het laatst in Sochi worden gereest. De Formule 1 sloot eerder een deal voor een Grand Prix ten noorden van Sint-Petersburg vanaf 2023. Afgelopen donderdag waren Sebastian Vettel en Max Verstappen al duidelijk over de huidige oorlogssituatie. Zij stelden beiden dat het onverantwoord zou zijn om in Rusland te gaan racen. Vettel gaf al, uh, uh, gaf al te kennen dat hij sowieso niet naar Sochi zou gaan... mocht de Grand Prix dit jaar wel zijn doorgegaan. Afgelopen vrijdag maakte uh, ter info ook de Europese voetbalbond, de UEFA, bekend... dat de Champions League finale in mei niet wordt afgewerkt in Sint-Petersburg, maar in Parijs. Haas teambaas Gunter Steiner kan niet garanderen dat Nikita Matsapin, 22 jaar jong... komend seizoen nog uh, uitkomt in de Formule 1. Haas is van oorsprong een Amerikaanse renstal, maar het Russische bedrijf Urak Ural Kali is sinds vorig jaar de titelsponsor. Haas rijdt sindsdien ook in Russische kleuren rond. Dimitri Matsapin, de vader van coureur Nikita, is mede-eigenaar van het bedrijf. Matzepin Senior onderhoudt nauwe banden met het Kremlin en was eerder deze week nog aanwezig bij een vergadering met president Poetin. Op een vrijdag, jongsleden, reed Haas rond in een complete witte auto... tijdens de derde te testdag in Barcelona. De renstal besloot alle verwijzingen naar Rusland en Oeral-Kali te verwijderen. Dit was de juiste beslissing om te nemen. We hebben nu een statement gemaakt... en moeten komende week naar alle juridische zaken kijken, aldus Steiner. De teambaas kan haar eigen zeggen, zeggen nog niet stellen... dat Matsapien door kan als coureur naast Mick Schumacher... Er zijn geen garanties. We moeten zien hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. We zijn niet de enige partij, natuurlijk. Er zijn overheden bij betrokken en daar hebben wij geen invloed op. We moeten komende week alles nog eens goed bekijken. Bij het verbreken met de banden van Oeral Kali zegt Steiner... dat de nabije bij toekomst van Haas niet in gevaar is. Hij had afgelopen donderdag al uitvoerig overleg... Met team-eigenaar Haas. Financieel gezien is onze situatie oké. Okay. Dit heeft geen effect op de manier hoe we het team komend seizoen runnen. De, maar waar ging het nou eigenlijk om de afgelopen drie dagen? Het uh, ging natuurlijk om de testen in Barcelona. De drie Formule 1 testdagen in Barcelona zitten achter de rug. Lewis Hamilton noteerde op de slotdag uh, de snelste rondetijd 1.19138.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 Wel lijkt duidelijk dat Ferrari een goede stap voorwaarts heeft gezet. Eh, iets wat vorig jaar al werd gefluisterd in de paddock. De Scuderia was in Barcelona ook met het, het productiefst van alle teams. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden gezamenlijk over drie dagen 439 rondjes, Mercedes 393 rondjes, McLaren 367 rondjes en Red Bull 358 rondjes volgen daarna. Haas ging slechts 160 keer rond. Problemen waren er vrijdag voor Alpine, Aston Martin, Haas en Alfred Tauri, die door verschillende technische euvels niet in actie konden komen tijdens de middagsessie. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En wat mij ook opviel was dat Williams ook wel aardig meegaat tijdens de testdagen. Dus het Williams-team, daar ben ik ook heel benieuwd wat die het komende seizoen gaan doen. Je hebt natuurlijk inderdaad de, de, de plafonds voor de bestedingen aan de Formule 1... En dat zou kunnen betekenen dat uh, daardoor het uh, Williams team weer wat uh, dichterbij weet te komen. Bij de rest van de teams en een beetje een middenvelder uh, zou het uh, misschien uh, kunnen gaan worden. Waar nou, we het allemaal in de gaten, je hoort hem altijd, Obersjan uh, uh, zoekt de nieuwtjes uit voor de Pit Reports. Your mama says, That through the week. You can't go out with me!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 pagtulong Sa dagat bina pupu yatang iyon nanay na pagtimpla nang gatas mo At Sa umaga na may ng iyong amang kuwang tuwa sa yo.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 Wan dang, ik niet zitten aan kandelang, pina. Maar als ik dan na is, we moeten dan laaien moe. Nibosila pa anglandas moi na ligau, die koueij na sa samasamang visjo. atang unang mo ni lapitan ang yung inang lumuluwa at ang tanong anak, pa't ka nagkaganyan. atang ni yung mga matay. Langlu, di timu, papa, zielen. Of si si si, of si, of si, of si, of si, of si, si, si, Het blijft mooie muziek hè? de Anak op de zondagmiddag. Zondag, de zondag is morgen weer. En uh, ja, daarmee zijn we toegekomen weer aan het uh, dier van de week. En ik heb het bereid gevonden om zichzelf even aan je voor te stellen. Uh, ja, het motto is een grote mond, maar een klein hartje. Ik ben op zoek naar uh, die ene speciale baas of bazen. Mijn naam is Noortje en ik ben een middelgrote kruisingdame van ruim twee jaar oud. Helaas heb ik al twee huizen gehad en is het asiel mijn derde thuis. Ik zoek, ik zoek zoals uh, altijd gezegd wordt, mijn favoriete huis.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 En waar verblijft Noortje? Noortje verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Noortje verdient een thuis. Dus zo is het maar net een hele andere dier van de week dan het dier van vorige week. Onze Luc. En uh, ons, Luc, ja. Want uh, hij is uh, 54 kilo, zoekt nog steeds een uh, nieuw uh, baasje. En uh, ja, verleden week vertelde hij aan ons dat hij een echte schoothond is. En uh, ja. toen vroegen we ons nog af uh, van hoe gaat dat met uh, 54 kilo. Maar ga gewoon voor Luc of nooitje uh, of andere dieren. Net kennen we dieren thuis. Kees om straat nummer 5.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 Uh, Vivé en uh, Ricky Martin uh, met een uh, lekker zonnig uh, nummer. Nou, dat hoort ook wel, hè, bij dit uh, mooie weer van vandaag. En ons moeders zij nog. Nieuwe Carnavalsplaat, echt heel populair, hoor, in het zuiden. Ja, laat hem maar horen, Jan Bigel.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 Ja, ik zal het maar uh, toegeven. Ik vind het eigenlijk ook wel een leuke plaat. <laughs> Geweldig. Jan Biegel, Hoe verzin je het, hè? Er ja, zijn kijkers die er anders over denken. En, uh, ons moeder zijn <laughs> nog. Nee, <laughs> Sorry hoor, Jaap. Ik vind hem hartstikke leuk. <laughs> of was er een andere kijker. Nee, klopt. Ja, hè? ja nee, ik ken ons Jaap wel een beetje, hoor. Ja, dus, hoor. Uh, ja, ja, het is wat anders dan She, Maar goed... We moeten het er even mee doen, hè? Toch? Ja, ja zeker Oké. Okay. Nou, uh, jij hebt ook weer een leuke ja, jij uh, zit helemaal in de zonnige sfeer. Bedankt de sub, dit Subtropische... De subtropische uh, subtropische sferen. Wat gaan we draaien? Hoe heet Gabriel het? Gabriel Denis. Oké. Acabau, acabau.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 Que não sabia, mas eu tinha detalhado Seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais nem pintada de ouro sei não foi uma nem sério e você brincou Zeker hoor, die zonnig muziek is zometeen het mooie gedicht van de dag. Het is een nacht in Brabant. En uh, vanaf uh, gisteren zijn de meeste coronamaatregelen komen te vervallen. Uiteraard is dat uh, goed nieuws. Twee jaar geleden begon het allemaal. En in die tijd, in de coronatijd, hebben we ook kennis gemaakt met deze single. Want het was eigenlijk het coronadansje. Uh, met name de ziekenhuizen werd uh, daarop uh, gedanst. Op deze single van Master KG. Je hoorde Jerusalema. En uh, met die plaats zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag... We gaan naar Lampengat toe, naar Eindhoven. Want het is een nacht in Brabant. Het gedicht van deze dag. Zeg, vrouwtje lief. Ik loop nog steeds vlug. Heel even naar het café. Maak je geen zorgen. Ben zo weer terug. Maar daar tref ik dan Rob en Alleman... Die weer een rondje geven, ja, wat doe je dan? Dan zeg je niet, ik mag niet van mijn vrouw. En voor je het weet, ja, dan ben je alweer blauw. En kom ik thuis zo rond een uur of vier, dan zie ik alles wel dubbel, dubbel van het vele bier. Want ook Brabantse nachten zijn lang, heel lang. Ze komen vaak langzaam op gang, maar ja, dan weet je het wel. Ik heb een tik. Dat vindt u vreemd misschien. Maar ik kan geen lege glazen voor me zien. En, en ook van volle glazen word ik gek. Maak dat dan los, ik het wel op. Ik ledig ze direct. En daarom, daarom vind je me meestal in de kroeg. En daar zit ik dan s'avonds tot smorgens vroeg. Ik denk dan over alles heel goed na. Ook aan de smoes die ik wederom aan mijn vrouw vertellen ga. Ook Brabantse nachten zijn lang. Heel lang. Ze komen vaak langzaam op gang, maar ja, maar ja dan weet je het wel. Hang ik s'avonds laat nog aan de bar dan staat er weer die taxi voor me klaar. Want die, die brengt me thuis, ook al ben ik zat. Toch krijg ik altijd weer die sleutel in het gat. En word ik dan wakker rond een uur of één... dan draait de wereld nog steeds om me heen. Mijn kop doet pijn, dan denk ik heel terecht. Eentje, één een van die dertig beertjes was waarschijnlijk slecht. Want ook... Brabantse nachten zijn lang. Heel lang. Ze komen vaak langzaam op gang. Ja, maar dan. Ja, maar dan. We vieren het uiteraard gepast. Maar hele fijne carnaval voor iedereen die van houdt natuurlijk. Hè.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 dan zie ik alles dubbel van het vele bier. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen wat langzaam op gang. Ja, mijn dan, Ja, mijn dan. Ik heb een tik, dat vindt u vreemd misschien. Ik kan geen lege glazen voor me zien. Van volle glazen word ik gek, maar dat los ik wel op ik leders zo direct, daarom vind je me meestal in de kroeg, en daar zit ik dan vaak tot morgen is vroeg. Ik denk dan over alles heel goed na, ook aan de smoes die ik mijn vrouw vertellen ga. Brabant zijn nachten zijn lang.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 Draait de hele wereld om me heen Mijn kop doet pijn, dan denk ik heel terecht Een van die dichte pulsjes was waarschijnlijk slecht Brabantse nachten zijn lang Brabantse nachten zijn lang Ze komen wat langzamer gang Ja maar dan, ja maar dan zijn zijn Nou, zag ik uh, s middags, gistermiddag al uh, repetities uh, op TV. Vanaf een uurtje of drie, vier smiddags. Nou, ze kwamen flink al op gang hoor, op dat moment. Om uh, ja. drie uur smiddags. Dus. Uh, nou, daar heeft deze, deze beste meneer uh, Arie Ribbis heeft daar niet echt gelijk in dat ze langzaam op gang komen. Zeg maar. Het hangt er vanaf hoe laat je begint, hè? Ja, oké. Okay, ja, dat, dat is zo. Dat ja. is zo. Nou ja, in ieder geval voor uh, alle carnavals, uh, vier dus het gedicht van de dag. En uiteraard ook de plaats. Brabantse nachten zijn lang. En het is ook nog krokusvakantie. Celebrate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 My name is MC Shred and I'm also DJing in the life that's good, so I took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 Speciaal even gedraaid voor uh, iedereen die uh, nu uh, Krokusvakantie heeft. En dat zijn ook al uh, de Oosterburen met die, uh, met die witte nummerbordplaten. Want uh, die zijn we ook weer veelvuldig in Zandvoort uh, uh, gearriveerd. Goedendag, vrienden, wie geht het? Ja, dus uh, nou ja, die, uh, die zijn er weer. En uh, heb jij wel een plek kunnen vinden, Fred, daardoor? Of uh, viel het mee? Nee, je uh, plek zat. plek zat. Oh, nee. <laughs> uh, Oké, okay, okay, okay, okay, ah, dan is het goed. Ik bedoel, het gebeurt nooit dat ik aankom rijden en, en dat er plek zat is. Nee, nee, nee, nee, nee, ik heb ze allemaal weggestuurd voor je. Het werk, ja, hè? Dat is mooi. Ja, mooi. Want uh, zometeen uh, ben je er weer uh, vanaf uh, vijf uur. Ja, en dan uh, vandaag hebben we dan eventjes uh, ja, een kleine stilte. Want er is afgebeld uh, door uh, Dubbel Solo. Uh, die hebben een nieuwe single na al die jaren. Die zouden eigenlijk aanwezig zijn in de studio, maar die kunnen dus vandaag niet. Oké. Okay. Dus gaan we... Ja, Oké, okay, maar bellen. ook niet eentje van, uh, van, de, van de solo. Nee, nee, nee. Mm, Oké. Okay. Nee, als ze als konden hadden, ze die zeker geweest. Uh, ze waren vorige keer uh, ook aanwezig. Uh, we gaan met Erwin Geels uh, gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet Roddels. En uh, Mike Cantus gaan we bellen met zijn nieuwe single Maar dan kom ik... Terug. Kijk, kijk, kijk, want uh, er komen weer heel veel nieuwe singles uit, uh, is me opgevallen. Ja. De artiesten ja, zijn ja, gelukkig, weer heel uh, lekker, lekker, gelukkig, uh, uh, de... lekker aan de gang. En uh, ze kunnen ook weer gaan optreden en dergelijke. Ja. Er de komt er ook weer een met. beetje geld binnen. Dat is ook uh, wel belangrijk voor uh, al die artiesten. Ja, nou ja, zeker om muziek te maken. Ja. Ja, ja, ja, anders kost het alleen maar geld. Ja. Nou ja, dat hebben we af, afgelopen. Afgelopen, afgelopen ja. twee jaar. <tot> heeft dat, ja, nee, dat heet investeren in de toekomst. Ja, he, ja, ja, ja. He, al die teksten schrijven en dergelijke. Ja, ja. En dan nu uh, oogsten, om het dan, zo maar even nou te zeggen. Ja, en dan nu al die andere naden gaan, natuurlijk uh, Rusland toe ja, en, ja, ja, ja Ja, dat is verschrikkelijk. Als je als naar de benzineprijzen kijkt, dan slik je. Ja, ja maar dat is dan nog een heel kleinigheidje met uh, wat daar aan de gang is. Uh, Fred. Uh, ja, in vergelijking wel, ja. ja. Dus nou ja, zometeen gaan we er wel weer een gezellig programma van maken bij CFM. Dat ga jij presenteren en uh, nou ja, heel veel plezier trouwens. Ja, dankjewel. En als mensen een plaat willen aanvragen, kunnen ze dat ook doen bij je. www.zfmartisten.nl. En dat had ik even niet verstaan. www.zfmartisten.nl ja, ik denk Albert-Jan is een beetje stil, dus ja, dan neem nee. ik die uh, wel <laughs> over. <laughs> ja. Oké, okay, nou, dankjewel. Wij gaan uh, van je programma genieten. En wij ja, zijn er morgen ja. weer, hè Albert-Jan? Morgen tussen 2 en 5. Zandvoort op zondag. Met een hoop voetbal uh, weer. Een hoop voetbal en we gaan de tweede uur gaan we de provincie in... met de bijdragers van onze collega's van NHTV. Wat dat allemaal dan precies, is, dan moet ik maar gewoon luisteren of kijken...